9 uur, Martijn Eihuis met het NOS-journaal. De politie moet meer prioriteit geven aan het behandelen van aanvragen voor wapenvergunningen, vindt minister Opstelten. Er moet inhoudelijk worden gekeken of de aanvraag klopt. Nu is het vooral nog een administratieve handeling, zegt de minister. Hij reageert ermee op de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die de verstrekking van wapenvergunningen heeft onderzocht. Aanleiding daarvoor was de schietpartij in Alphen aan de Rijn in april dit jaar.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 Dit was het NOS China. Dit is de AMWB verkeersinformatie. Uh, wordt gewerkt op de A2 Eindhoven richting Maastricht. En daarom staan er nu twee files tussen Afrit Valkenswater en Leende 3 kilometer. En ook tussen Gratem en Wessem, 3 kilometer. Een treinvertraging, want er uh, rijden geen treinen, tussen Geldrop en Weert. Dat komt door een aanrijding. Vertraging meer dan een uur.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 Kom zaterdag 1 oktober naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. De eerste twee uur van deze extra uitzending van NMS Langs de Lijn zitten erop. Er zijn er nog twee te gaan. Met daarin natuurlijk uh, Rapid Boekarest tegen PSV. En een terugbeschouwing. Een terugbeschouwing, dat is een mooie zeg, Een terugblik. En een nabeschouwing op uh, Twente tegen Krakau. 4-1 overwinning voor Twente. En we hopen ook nog iemand van AZ uh, aan de lijn te krijgen om te kijken naar het gelijke spel tegen Garkiv. Maar ik zei het al, rapid Boekarest tegen PSV. Begin aan, een begintijdstip, 5 over 9. Blijft raar, uh, maar het is nu helemaal zo. En het komt ons eigenlijk wel goed uit, want dan kunnen we de hele wedstrijd meenemen. Uw verslaggevers zijn Frank Wielaert en Bas Stigler. De National Arena, een gloednieuw stadion in Boekarest... waar ook de Europa League finale zal worden gespeeld. PSV hoopt het dus nog terug te keren aan het einde van dit seizoen... Dat stadion is het decor voor deze wedstrijd tussen een rapid Boekarest en PSV. Het zit niet vol, lang niet zelfs. Hooguit voor de helft. Er kunnen 55.000 mensen in, 28.000 kaartjes verkocht. PSV in een uh, formatie zoals we hem hadden verwacht voor deze confrontatie met de Roemenen. Dat betekent eigenlijk, uh, nou ja, zoals hij de laatste week ook in het veld heeft gestaan, met alle grote namen erin. Je moet alleen nog even zeggen dat Isaacson dus de keeper is. Titon niet mee. De wedstrijd in gang gezet. PSV dat de eerste wedstrijd won. Dat uh, deed Rapid Boekarest ook. En dat betekent dat deze twee ploegen moeten gaan uitmaken... wie uh, bovenaan kan komen te staan in deze pool, in deze Europa League groepsfase. Fred Rutte die uh, van tevoren zei... ja, deze ploeg is misschien wel de moeilijkste om te verslaan. Want het is een, een goede groep, een ervaren groep. En ze spelen ook als elftal. Dus daar moet je dan maar zien doorheen te voetballen. Dat nou, is ook duidelijk te zien. Die hele achterste linie, zeg maar de laatste vijf man in het elftal. Die zijn allemaal uh, gemiddeld 30 jaar... Dus die uh, kun je wel om een boodschap sturen. PSV in de beginfase onder druk gezet. Dus de diepe bal zoeken richting Matafs. Maar uh, die wordt uh, buitenspel gegeven direct. Dus om te beginnen de vrije trap centraal achterin. Halverwege de eigen helft voor Rapid. PSV blijft uh, wel nu brutaal met uh, drie, vier, vijf mensen op de helft van de Roemenen staan. Daar wordt wel storend werk verricht onder leiding nu van Matafs. De Roemenen komen met een diepe bal die klopt op het hoofd van Marcelo. Die dus opnieuw met Bouma centraal achterin staat. De Rijk op de bank. Maar er is een overtraining gemaakt van Panchu, dat is de spits, international ook. En dat betekent dat er een vrij schop gaat volgen voor PSV in het begin van deze wedstrijd. Die is inmiddels genomen en via Strootman komt de bal uiteindelijk terecht. Aan de linkerkant bij Bouma, ter hoogte van de middenlijn. Bouma kijkt, ziet Roemenen op zich afkomen, verplaatst de bal dan weer naar de rechterkant van het veld. Manolev, Wijnaldum is aan speelbaar, krijgt de bal ook mee. Dan komt gek genoeg eigenlijk Lens naar de bal toe. Daardoor moet Wijnaldum de bal ineens meenemen en eigenlijk de diepte inlopen. Dat lukt niet, er zit een Roemeens been tussen. Wijnaldum heeft er nog wat last van ook lijkt het, maar het gaat. Een ingooi voor PSV is inmiddels genomen via Manolev, maar wordt door de Roemenen weggekopt. Opnieuw een ingooi voor de ploeg uit Eindhoven. Dat betekent dat Manolev een metertje of tien naar voren mag uh, opschuiven. En dan uh, opnieuw mag gaan zoeken, denk ik, uh, in de richting van Matafs. Maar in dit geval uh, wordt het dan uh, uiteindelijk Lens. Lens die de achterlijn wil halen, dat lukt ook allemaal wel. Maar wordt tegelijkertijd op zijn linkervoeten gestampt. En daar heeft hij nu behoorlijk last van. En uh, Rutte ergert zich daar ook aan. Twee tegenstanders had uh, Lens even voor zijn neus staan. PSV houdt wel een corner over. En die gaat uh, getrapt worden door uh, Strootman. Vanaf de rechterkant natuurlijk met zijn linkervoet. En dat zou dan de eerste gevaarlijke actie voor de goal van uh, Rapid moeten zijn. Voor uh, Rapid natuurlijk ook even wennen aan dat grote uh, stadion. Het is weliswaar in Boekarest. Maar niet hun eigen stadion. Dat moeilijk bespeelbaar is. Komt die corner. Wordt oh, half gepakt door de doelman Koeman. Van uh, Rapid. En uiteindelijk de bal weer over de zijlijn. Dat betekent opnieuw werk voor uh, Manolev. Ja, Kooban, de keeper, die zit daar niet uh, lekker bij. Van Kooban weten wij in Nederland natuurlijk wel snel, maar niet zo lang. En uh, deze hoekschop loopt dan voor de Roemenen eigenlijk maar net goed af. PSV aan de bal alweer. Moet opnieuw een voorzet komen vanaf de rechterkant. De bal ligt aan de voeten van Dries Mertens, die even overgekomen was. En Mertens heel slim. zorgt er dan voor dat uh, PSV opnieuw... Een hoekschop mag gaan nemen. Nadat hij de bal via een van de Roemenen over de achterlijn laat lopen. En die hoekschop komt alweer. Weer is de keeper eigenlijk die daar een merkwaardige rol speelt. Want ook dit keer laat hij de bal eigenlijk half los. Maar heeft hij hem in tweede instantie te pakken. Man oog bepaalt niet zeker. Het is wel de vaste keeper van Rapid Boekarest. Maar in het begin van deze wedstrijd misschien een beetje nerveus. PSV laten we dat niet vergeten. Is internationaal voor heel veel ploegen in Europa. Het onder altijd een hele grote naam. Natuurlijk door de successen in de Champions League van de afgelopen jaren. Onder Guus Hiddink. Dus als PSV op bezoek komt dan is dat voor Rapid Boeker heeft wel even wat anders dan wanneer Pakkenbeet eh, Hapuel Tel Aviv komt. De uittrap van, uh, of althans, Isaacson. Die trapt de bal uh, naar voren toe in de richting van Toivo, maar krijgt hem met dezelfde snelheid uh, vervolgens ook weer terug. En dus kan hij nu op zijn gemakje gaan opbouwen. Dat doet hij in de richting van Marcelo Het inspelen van uh, Strootman. Die krijgt nu even de tijd om dat. Uh, uh, daarvoor in Pancho zijn veters aan het strikken is. Dus kan PSV even tegen het teamman en een veters de spits van Rapid spelen. Maar doet dat nog altijd heel rustig aan. Marcelo rustig breed naar Bauma. Bauma zoeken naar de vrije man. Wordt nu wel even dwars gezeten. Omdat hij tegen de middellijn aanvoetbalt door twee Roemenen. Maar komt daar wel redelijk gemakkelijk uit. De combinatie met Lens en Wijnaldum loopt uiteindelijk mis via Lens, En dan neemt Rapid over achterin met een wat wilde trap naar voren. De ploeg speelt inderdaad wel met drie aanvallers rapid, Eén diepe spits, twee mensen vanaf de zijkanten die zich wat laten inzakken als PSV de bal heeft. Maar Dumerman dat zij overnemen wel snel komen. Nu aan de rechterkant loopt dat verkeerd omdat Roman, niet te verwarren met Coman, de bal krijgt. Maar niet kan controleren. Een PSV ter hoogte van de middenlijn een ingooi mag gaan nemen. Dat is inmiddels gebeurd. En Marcelo heeft de bal gekregen. Aan de rechterkant van het veld wat ruimte gezien bij Manolev. Die kan wat meters maken. De achtervolging is wel ingezet. Manolev heeft gepaast naar Lens. Die wil een voorzet geven, maar komt daar niet aan toe. De bal wordt door de Romeinen weggetrapt. En ik denk dat ze dat nog heel slim doen ook. Want via lens gaat de bal uiteindelijk achter. En Rapid mag gewoon een doeltrap gaan nemen. En dat gebeurt allemaal na vijf minuten voetballen bij een 0-0 stand. De man die de bal daar zo slim wegtrapt, heet Burka. Een van de twee centrale verdedigers. Gaan we daar nog flauwe grappen over ik maken? Ik denk het wel. Ja, we gaan het in ieder geval proberen. Contract in Frankrijk, kan die vergeten? Postel zit nog op de bank. Misschien kan die hem nog bekeren, je weet het niet. De doeltrap wordt genomen door Marcos Antonio, de aanvoerder. Maar die trapt de bal zo over de zijlijn. En dan is daar weer Manolev, want het is aan de rechterkant. Die ik denk al een zevende inworp mag gaan nemen. Dat rustig doet. In de richting van Marcelo Breed naar Bouwman. En dan is PSV weer aan het opbouwen. In de eerste vijf minuten is het spelbeeld duidelijk. PSV mag het spel maken. Ongeveer tot driekwart op de eigen helft. Dan beginnen de Roemenen te storen. En dat doen ze wel aardig. Want PSV komt niet direct in de buurt van de goal van Rapid. Ingooi voor PSV. Pieters aan de bal. Heeft hem naar Strootman gegeven. Die krijgt hem terug van Bauma. Ongelukkige combinatie eigenlijk tussen die twee. Daar zitten te veel Roemenen in de buurt. om dat soepeltjes te laten verlopen. Het loopt wel goed af. Nu slecht de bal van Manolev. Betekent wel overname van de Roemenen. Die loeren op een counter nu. PSV met zes mensen achter de bal. Dat zou genoeg moeten zijn. Zeker als de man in bal bezit. En dat is middenvelder He gaat kappen en draaien. en zich uiteindelijk verslikt in Strootman. Er moet wel bij gezegd. Strootman heeft een klein overtredingje nodig. Vrij schop voor de Roemenen. Maar de bal ligt op de helft van Rapid. En wordt uh, tussen de twee centrale verdedigers nu dan Marcos Antonio gespeeld. Marcos Antonio, een Braziliaan zoals in dit soort landen eigenlijk tegenwoordig altijd wel wat Brazilianen of Afrikanen spelen. Dat is hier ook het geval. Proberen uh, ze aan te vallen nu aan de linkerkant van het veld. Is uh, Deats weg. Krijgt steun ook van Bozovic. Dat is de linksback. Maar Bozovic loopt vervolgens de bal over de achterlijn of zijlijn. Dat was bijna niet te zien. Nee, het is de zijlijn. Dat betekent dat met de cornervlag in de rug Manolev nu moet gooien. En dat is toch wat vervelend. Marcelo uh, kiest voor de lange haal naar voren. Dat is logisch, want dan kan die bal in ieder geval zo ver mogelijk weg. Toivonen verliest dan het kopduel. Maar de Roemenen spelen de bal opnieuw over de zijlijn aan de rechterkant bij uh, PSV. En dus komt het balbezit ook nu weer heel snel terug bij de Eindhovenaren. Die in de beginfase uh, het spel mogen bepalen. Bauma inspelen van Strootman. Krijgt hem ook weer terug van Strootman. Nu gaan de Roemenen wat verder op het veld de druk zetten. En wordt er dus sneller ingeleverd. Duarte en dan het snel inspelen van Pancho En dan moet Duarte. Uh, moeten de Roemenen langzaam gaan komen via Herrea. Herrea nu goed in de combinatie. Deac die probeert zijn tegenstander uit te spelen. Bereikt uiteindelijk niemand. Wijnaldum kan de bal ook niet onder controle krijgen. En dan wat paniekerig naar voren gewerkt richting Matafs die daar helemaal alleen staat. Die probeert het kopduel te winnen. Maar dat lukt hem niet tegen Burka. En dus kunnen de Roemenen uiteindelijk gaan gooien en opnieuw gaan aanvallen. Ja, de linkerkant, Manolev moet aan de bak, krijgt hulp van Marcelo. Deatz is de man die daar probeert druk te zetten. Marcelo speelt hem wel de bal van zijn voeten, maar kan niet verhinderen dat de bal over de zijlijn gaat. Ingooit voor Rapid. Achtste minuut van de wedstrijd loopt, 0-0 de stand. En voor het eerst eigenlijk in deze wedstrijd nu veel Romeinen op de helft van PSV. Bozovic, daar is hij weer de linksback, komt nu helemaal mee naar voren om daar een ingooi te nemen. Dat is een soort hoekschop eigenlijk als hij dat ver kan en blijkbaar kan hij dat. Want hij staat nu ook twee meter bij de cornervlag af. Bal gaat het strafschopgebied in. Moet PSV verdedigen. Dat lukt maar half. Want er wordt geschoten. En helemaal niet zo slecht ook. Door Pansu. En die schiet hem eigenlijk in de korte hoek over het doel van PSV. Over het doel van Andreas Isaacson. Die boos is op zijn verdedigers omdat ze daar niet kort genoeg dekken. En Pansu de gelegenheid geven om eigenlijk tussen twee man in. De bal kunt, nou ja, aannemen doet hij niet eens. Hij komt voor zijn voeten en een één keer te laten uithalen. Daar had een Eindhoven zijn voet tussen moeten staan. Maar die eindhovense voet stond er niet. Het loopt wel goed af, want het blijft 0-0. Goed werk ook van Herrera die de bal bij Panchu inleverde. En dat op een manier deed door zijn tegenstander min of meer weg te drukken. Maar dat was allemaal legaal, volgens de scheidsrechter Vautrell uit Frankrijk. Nu weer PSV, dat opnieuw kiest voor de rustige opbouw van achteruit... Via uh, Bauma en Strootman die even tussen de verdedigers inkomt om uh, daar te helpen met uh, die opbouw. Toivonen dan, de hoogte van de middenlijn uh, Wijnaldum oe, wat risicovol ingespeeld. Gelijk twee Roemenen in zijn nek. En voordat hij de bal onder controle heeft is hij hem ook weer kwijt aan Grigoren. Overgenomen door Strootman en dan wordt uh, Lens de diepte ingestuurd. Maar uh, Burka is veel eerder bij de bal dan dat uh, uh, Lens daar is. Maar Burka levert op zijn beurt weer in bij uh, En Zo komt PSV misschien voor het eerst een beetje in de buurt van de goal van... Van Rapid Koeman raapt weliswaar de bal op. Maar dan moet u zich er niet bij voorstellen dat dat heel erg gevaarlijk was. Het was een rustig rolletje. De eerste ja, keer dat Koeman uh, ja, buiten die corner om in ieder geval het balbezit is. Rapid is een uh, tamelijk ervaren elftal met veel spelers. Zeg maar, eind 20, begin 30. Het is een ploeg die in de competitie ook niet heel veel goals tegenkrijgt. Ook in de eerste ronde van deze Europa League. Zoals gezegd won met 1-0 e bij Hapoel Tel Aviv. Dat zijn wel uitslagen die ze hier gewend zijn in dit deel van Roemenië. Als aan de rechterkant nu een voorzet geeft. maar Matas met de bal wil. Toivonen naar de bal wil. Maar die wordt uiteindelijk door Duarte. Dat is de rechtsback Portugese jongen weggetrapt. Dat zag er dan wel dreigend uit. Omdat er niet één maar twee PSV aanvallers opdoken. Op korte afstand voor die keeper. Maar de bal over de zijlijn gegaan. PSV wil gooien. Dat heeft Lentzen middels gedaan. Maar dan heeft de scheidsrechter gezien dat dat nog niet kon. Het is een Franse scheidsrechter vandaag. Het is volkomen onduidelijk waarom de man dat niet uh, toelaat. Omdat hij blijkbaar gezien heeft dat die bal niet het laatste door de Warten werd geraakt. Maar nog via het been. Dat moet al van Toijvonen geweest zijn. Over de zijlijn ging Dus PSV mag helemaal niet gooien. Maar het is een Rapid dat gooit. Bozovic, hij kan inderdaad vergooien. Doet dat richting de helft van zijn eigen helft. Maar uiteindelijk kan Rapid niet goed in balbezit blijven. Manolev, ook hij krijgt de bal niet onder controle. En als hij over de zijlijn gaat, is er opnieuw werk voor Bozovic. Aan de linkerkant bij Rapid Bukarest. Dat in eigen huis al negen jaar ongeslagen is. Dat ziet er heel goed uit. Dan moet je ook even meetellen dat bijvoorbeeld Rapid de laatste twee jaar helemaal geen Europees heeft gespeeld. Maar ja, wel tien keer gewonnen in eigen huis. Zes keer gelijk. En de laatste... De nederlaag staat in 2002. op naam van Vitesse. Zo hebben we daar ook nog een Nederlandse tintje aan. En uh, dat uh, wel een aardige uh, prestatie van Vitesse. Dus. En daarna van uh, Rappi terwijl die bal opnieuw over de zijlijn gaat. Ik weet niet wat er met die zijlijn aan de hand is. Zou het veld misschien een beetje smal zijn. Maar uh, hij is er echt al uh, 15 keer overheen gegaan. Cambuur is ook al 14 jaar ongeslagen in Europese Europees thuis. Knap. Maar het is grappig inderdaad dat Vitesse hier won. Ik heb toevallig in uh, deze club nog Feyenoord zien verliezen. Uitgeschakeld zien worden. Dat was in 2005 door Rapid. Toen hadden ze thuis met 1-1 gelijk gespeeld. Maar gingen ze uit met 1-0 de welbekende Bietenbrug op. Met nog Kuit en Kalou. Dus dat was echt zo'n slecht elftal niet. Met een beetje het einde toen van Hossam Gali. Die er met de pet naar gooide. En Erwin Koeman als coach. Dat is lang geleden. PSV nu. Rapid Boekarest. 0-0. Twaalfde minuut. Twee ballen in het veld. En dan even wachten tot er eentje weer verdwenen is. De Franse scheidsrechter had als eerste door dat er twee ballen waren. En zegt dan, dan gaan we verder met de scheidsrechtersbal. Want zo is het nou eenmaal. PSV zegt, ja, wij hadden hem. De scheidsrechter zegt, nou zijn nou eenmaal de regels. En Duarte, die erbij staat voor Rapid, geeft nu volgens mij ook al aan. Laat mij maar trappen, dan trap ik hem weg. Maar Stroopman is nog steeds een beetje boos omdat PSV eigenlijk daar zeg maar, diep op de helft van de Roemenen de bal had. En dus nu genoegen zal moeten nemen met een bal die ze wil terugkrijgen, maar wel op de eigen helft. Zo zal het gaan en zo is het gebeurd. Ja, kundig dat die Franse scheidsrechter zich daar verder niet tegenaan bemoeide. Dat Duarte dat even voor hem heeft opgelost. PSV kan aan de volgende aanvalsopbouw gaan beginnen via Marcelo. Op de eigen helft nog Lenz in spelen. O, die moet even naar de bal toekomen. Omdat hij bezoek krijgt van Bozovic. En zo uiteindelijk PSV half balverlies leidt. En nu de bal over de zijlijn gaat. En Rapid kan ingooien via Bozovic. De hoogte van de middenlijn. Linkerkant. Zoeken naar de aanvallers. Daar Deac, bijvoorbeeld voorin. In dit geval is het Panchu. Die de bal op de borst aanneemt. en op zijn beurt de bal over de, over de zijlijn laat gaan. Als daar geen PSV ertussen zat. nee, daar zat geen PSV ertussen. Want Mandeleef heeft de bal erin het spel gebracht. via uh, Bauma. Bouwma naar de rechterkant, naar Pieters. Misschien is het aardig om het eens over die kant te gaan proberen. Want bijvoorbeeld Mertens hebben we in deze wedstrijd, behalve dat moment dat hij eens even overgestoken was naar de rechterkant, nog helemaal niet gezien. Toch gaan we weer naar die rechterkant met Manolev. Daar waar Mertens niet is, zeg maar. Wijnaldum, Wijnaldum zoeken naar Lens natuurlijk. Zo gaan we langzaam richting de achterlijn. Maar het duel verloren van Lens En dus de ingooi nu voor uh, Rapid aan de linkerkant met opnieuw Bozovic. Ja, PSV moet weer even wat terug. Proberen wel een beetje nou in de buurt te komen van dat doel van de tegenstander. Lukt niet echt heel erg. Wel de hoekschoppen gezien, maar niet echt kansen. En daar wachten we dan eigenlijk al een klein kwartiertje op. PSV wil nu aan de bal komen. Strootman jaagt de tegenstander op. En Strootman heeft de bal te pakken. Dat is goed. Nou moet je kijken Strootman. En dan wil hij met Mertens contact maken. Maar Mertens loopt eigenlijk net met de bal weg. Krijgt hem in zijn rug. En draait wel snel om zijn as. Maar kan de bal toch niet meer controleren. Er komt meteen een diepe paas in de richting van Roman. En dat is dus een van de Roemenen voorin. Maar die kan niet bij de bal komen zodat er van een counter geen sprake is. En PSV weer achterin overneemt. Ik denk dat PSV wel 65% balbezit heeft in deze wedstrijd. Maar dat ze er tot dusver... Weinig gevaarlijks mee hebben kunnen doen. 14 minuten gespeeld. 0-0. Nog altijd en opnieuw PSV aan de bal via Bauma. Nog niet binnen de 30 meter van de uh, Roemeense goal gekomen. En ook nu nog altijd de bal rondspelend. Rustig op eigen helft tussen Bauma en uh, daar achterin ook Marcelo. Die uh, nu maar even voor de rechterkant kiest. Richting uh, Manolev. Manolev. Lens zoeken natuurlijk. En uh, de, dan maar weer terug richting uh, Bauma. Bauma even naar de linkerkant kijkend. Ja, die kant hebben we eigenlijk nog niet of nauwelijks geprobeerd. Pieters dan maar... Uh... Via Strootman. Strootman draait weg bij zijn tegenstander. Blijft zo in balbezit. Zijn we heel voorzichtig op de helft van Rapid beland. Dus gauw maar weer terug richting Bauma, Marcelo En dan heel langzaam ook de druk naar voren van de Roemenen. Maar die blijven eigenlijk gewoon staan op eigen helft. En beginnen daar een klein beetje aan de druk op te zetten. Pieters. Zijn tegenstander voorbij. Krijgt een tikje. Hoopt op een vrije trap. Gaat hij die ook krijgen? Nee. Is de beweging van de scheidsrechter. Je valt terwijl de bal al lang uit de buurt is. Dus de overtreding van Duarte. Ook al wil. Pieters het graag. Het gaat niet gebeuren. Nee, Pieters uh, laat zich ook te makkelijk vallen, denk ik. Daar is een uh, herhaling altijd goed voor om dat nog eens goed te bekijken. Hij ligt eigenlijk al voordat er contact is met de Portugees. Zou dat er al zijn geweest. Terecht dat de Franse scheidsrechter daar niet voor fluit. bezit voor Pancho aan de andere kant. Die steekt hem door. Nu moet Wijnald nou helemaal mee verdedigen. Op middenvelders die komen van Rapid. In dit geval is dat Herrea. Uh, de bal gaat terug naar Isaacson. Die geeft hem een trap naar voren. Zo is dat probleem weer opgelost. Er moet PSV dan voorin zorgen dat ze de bal eens wat dieper op de helft van de tegenstander krijgen. Daar waar het gevaarlijk kan worden. Dat lukt nu niet omdat Matafs doorkopt naar Toyfone. Maar Toyfone die bal niet kan belopen. Gaat de bal weer terug naar de doelman. Die trapt slecht uit. Zomaar bij Mertens op de borst. Maar Mertens staat dichter bij de middenlijn dan bij de achterlijn. Als je dat gezegd hebt dan staat hij alweer bijna bij de achterlijn. Want zo snel hobbelt hij er vervolgens wel naartoe. Maar geeft dan een bijna onmertensachtig slechte voorzet. Of zou het een schot op doel zijn geweest en dat was het ook niet best? Denk het niet. Het was een hele slechte voorzet buiten het bereik van uh, mensen van PSV en een doeltrap als gevolg voor Koolman. Ja, je kunt je bijna afvragen wie zou er nou het meest tevreden zijn met die eerste 16 minuten die erop zitten. Dan gaat tegelijk het duimpje omhoog van Lucescu, de coach van uh, Rapid Bukarest. En de uitrap van uh, Marcos Antonio, de aanvoerder van uh, Rapid, wordt er opgevangen in de middencirkel door uh, Strootman. Dan gaat die bal nog een keer de lucht in. En dan gaat uiteindelijk toch Herrea met uh, de bal vandoor. Wordt goed gestuurd door Manolev, Wijnaldum. En dan uh, PSV er vandoor over de rechterkant. Lens krijgt de bal achter zich, moet eens dus even omdraaien. Houdt hem wel binnen, kan dus doorvoetballen. Strootman levert in uiteindelijk bij Bozovic. Bozovic probeert dan gelijk Pancho te bereiken. Dat lukt niet. Herrea schiet aan de bal maar wat wild naar voren toe. En zo komt PSV rustig aan. Toch ook weer in balbezit via Isaacson. Isaacson heeft uitgerold. En dan maar eens kijken of Marcelo en Bouma dit keer iets met die bal kunnen dat het toedoet. Dat is dan in de eerste 16,5 minuut nog nauwelijks gelukt. Marcelo, rechterkant, Manolev. Roemenen laten zich terugzakken. Twee mensen nog op de helft van PSV. Snelle combinatie nu met Lens en Wijnaldum. Wijnaldum loopt door. Lens krijgt daar nu ook de bal terug. Dan loopt Lens zelf door en staat daar gek genoeg daarachter. Een gat voor Manolev. Daar gaat nu de bal naartoe. Manolev opent naar Mertens aan de linkerkant. Dat ziet er allemaal heel veelbelovend uit. Toivonen kruipt naast Matafs. Mertens draait naar binnen. Daar komt de voorzet. Daar staan er volgens mij van PSV twee buiten spel. Maar er wordt niet voor gefloten. Er wordt wel voor gefloten. Ja, Wijnaldum dan. krijgt de bal en staat ja, hij was een van de drie volgens mij. Maar dat betekent in ieder geval wel weer iets. De eerste soepel lopende aanval van PSV. En dan zie je gelijk de routine achterin bij Rapid. Verdedigers die elkaar goed verstaan. Misschien niet letterlijk, maar dan toch zeker wel figuurlijk. Dat ze precies begrijpen op het juiste moment naar voren toe te stappen. En zo drie aanvallers van PSV buitenspel te zetten. Blijft over de vrije trap die de doelman, Kooman, aan de rand van zijn eigen strafsopgebied gaat nemen. Na bijna 18 minuten voetballen. En dan denk ik dat die doelman het doet. Maar uiteindelijk is het dan toch Burka die de bal naar voren toe schiet. Richting Deac. En uh, daar is de bal alweer ingeleverd trouwens door uh, Rapid. En kan PSV weer komen. Strootman ingespeeld. Eventjes terug naar Bauma. En uh, als PSV nu een klein beetje sneller schakelt. Maar dat zullen ze toch in die uitwedstrijd niet zo heel snel uh, gaan doen. Pieters die probeert uh, in ieder geval aan de buitenkant de Toijfonen te bereiken. Mertens, aardige beweging langs zijn tegenstander, komt er niet langs. Duarte gebruikt wat armen daarbij. Het mag allemaal van de Franse scheidsrechter. En als Mertens wat armen gaat gebruiken, dan is het ineens Hens. Dat lijkt me ook logisch, want hij zit aan de bal. Dat mag natuurlijk niet. En dus een vrije trap voor Appie. Nee, maar hij krijgt denk ik wel dat probeert hij nu ook de scheidsrechter duidelijk te maken. Een duw in zijn rug van de Portugees. En uh, ja, het is wel een veldduel. Mertens zal natuurlijk ook het gevoel hebben dat hij nog niet lekker in de wedstrijd zit. En gaat. Dus het duel ook heel fel aan. Gaat met de sliding naar de bal. Heeft hij ook. Krijgt dan echt een duwtje van de Portugees in zijn rug. Komt dan met zijn hand tegen de bal. En dan zegt de scheidsrechter dat duwtje heb ik niet gezien. Maar de Hensbal dus wel. Aan de andere kant alweer zijn de Roemenen weg. Na 19 minuten bij 0-0 stand. En loopt de bal over de achterlijnen. Komt er zelfs een hoekschop aan via Deats. Die hem vanaf de linkerkant met zijn linkerbeen uitdraaiend gaat nemen. Dat zou dan voor het eerst een serieus gevaar kunnen opleveren voor Isaacson. En voor het eerst alle Hens aan dek met de hoekschop. Alle hands aan dek voor de koppers van PSV. Deac met de hoekschop steekt zijn rechterhand de lucht in. Wat dat ook betekent. Dat betekent dat die bal bij de eerste paal wordt weggehaald. En dus rapid de bal opnieuw zal inbrengen. Richting het centrum van het strafschopgebied. randje strafschopgebied. En dan PSV eruit. Want daar wordt die bal niet goed verwerkt. Wijnaldum 3 tegen 3 is het nu. En dan moet het snel gaan. Mertens is natuurlijk de uitgelezen persoon. Om dat goed en snel te doen. Loopt zich alleen vast daar op Burka. Dat is jammer. Aan de rechterkant liep Wijnaldum helemaal vrij. Maar daar was niet de ruimte om te pasen. Misschien komt hij nu dan uh, nog een keer in de herkansing. Nee, ook daar gaat het uiteindelijk mis. Aan de linkerkant als PSV er door dreigt te komen. Maar Rapid komt er nu niet meer uit. Daar komt weer een mogelijkheid via Strootman. Die gaat eventjes achteruit. Maar nu is er waar even druk van PSV. En een vrije trap. Ja, dat doen ze goed. Druk zetten daar waar Rapid probeert uit te verdedigen. En daar echt niet meer aan toe komt als PSV. Maar nu ook een keer met het hele elftal druk zet. Dan wordt er een overtreding gemaakt door Herrea op Strootman. En levert dat PSV een vrije schop op. 20 minuten gespeeld. 0-0. En dat betekent dat Mertens, die toch al heeft laten zien dat hij dat kunstje beheerst... van deze afstand vermoedelijk de schutter zal zijn. De doelman zet inmiddels zijn muur op afstand. Of in ieder geval op de goede plek voor de afstand zal de scheidsrechter nodig zijn. En Mertens vraagt al om de bal en kijkt al waar die bal blijft. Hij wil graag, zoals gezegd, nog niet echt in het hoofdstuk voorgekomen. Maar dit zou wel eens een buitenkantje kunnen zijn. Toivonen praat even tegen hem. Strootman stuurt in ieder geval nog iemand richting een hoekvlag. Mocht Mertens zich bedenken en die bal niet rechtstreeks op doel gaan schieten. Maar we kunnen er vergif op innemen dat Mertens dat natuurlijk wel gaat proberen. Bal zal op nou, tussen de 25 en de 30 meter liggen ongeveer. En de muur moet op afstand blijven staan. Wordt daar nu ook neergezet. Staat niet echt op 9 meter heb ik het idee. Mertens gaat het natuurlijk toch proberen. Hard. En dan via de slijding uiteindelijk volgens mij is het Pieters die daar staat. Of heb ik dat niet helemaal uh, goed gezien? Ik denk Matafs gewoon. Ja, Matafs inderdaad. Die daar, uh, voor, die, die daar staat waar hij hoort te staan. Gewoon in de punt van de aanval. Probeert nog in te glijden en die bal van richting te veranderen. Dat lukt allemaal wel. Hij glijdt prima in. Verandert de bal ook van richting. Maar doet dat uh, nogal scherp. En dus gaat die bal uiteindelijk gewoon over de achterlijn. Ja, doeltrap voor... Uh... Rapid Boekarest na een kwart wedstrijd. Die is wel heel makkelijk ingeleverd met PSV. Waardoor Mataf zijn stelling kan worden gebracht. Nou ja, wat heet. Die kop met zijn rug naar het doel. De bal breed. Daar kan Mertens vervolgens niet bij komen. Komt er meteen een lange zwieper naar voren. Waar blijkbaar iemand Deats of Roman op de vleugel had zien bewegen. Dat hebben ze vast gedaan. Maar niet daar waar de bal terecht kwam. Want die is gewoon voor Manolev. Die draait weg van twee tegenstanders. Terug naar Isaacson. Nou jagen de Roemenen wel door. Pansjoe opletten Isaacson. Dat doet hij. De bal gaat naar voren. Richting de middenlijn wordt gecontroleerd door ge en dan vervolgens via Pieters ingeleverd in wat men noemt veilige haven bij Bauma, Daar waar de rust weer terugkeert. Nu zelfs bij Marcelo die helemaal alleen staat. Marcelo door naar Manolev. Manolev op Wijnaldum. Kijken of er weer een aardige combinatie met Lens in zit. Lens wordt niet bereikt. Bozovic zit er dan tussen. Dearts laat even lopen. Misschien dat Wijnaldum op kan pikken. Wijnaldum dan weliswaar niet. Maar dan toch uh, zeker wel Strootman die er goed tussen zit. En dus weer balbezit voor uh, PSV. Dat weer gewoon van vooraf aan begint. Of eigenlijk van achteraf aan. Via uh, Marcelo en Bauma en Toivonen die de bal even komt halen. Dan contact zoekt daar aan de linkerkant met Pieters. Daar is geen contact. Maar er naar binnen gekomen. Mertens die wil uh, de bal dan wel hebben. En zo speelt PSV via wat driehoekjes zich langzaam richting de helft van de, de tegenstander. Daar waar nu Strootman wordt ingespeeld. Is het leuk in Boekarest? Nee, is niet leuk. Ja, het valt allemaal een beetje tegen omdat er gewoon te weinig gebeurt. PSV wil wel, heeft ook wel de bal, maar komt niet tot veel. Wijnaldum, twee mensen in zijn rug. Terug. En dan maar meteen diep openen van Manolev. Daar is dan uh, Mertens wel bereid om er een voet tegen te zetten. Maar komt hij er ook niet naartoe. De bal schiet door naar de keeper. En kan dan vervolgens door Coman worden opgevangen. Ja, er gebeurt gewoon te weinig. De Roemenen hebben één keer via Pansio op het doel geschoten. Nou heeft Pansio de bijnaam de Ronaldo te zijn van hier... Maar dat heeft hij dan in dat moment ook nog niet echt laten zien. De vraag is om welke Ronaldo het gaat en in welke vorm en met welk gewicht. Maar die bijna is al een jaar of acht Maar gewicht Bijnaam is een jaar of acht auto's dat laat zich raden. Maar PSV, ja, een hoekschopje hier, een vrije trapje daar. Maar er is eigenlijk nog weinig gebeurd om Koeman echt ongerust te maken, die keeper. Ja, dat, je zou bijna willen dat PSV wat directer gaat spelen. Maar je, dat is tegen beter weten. En je weet dat het niet gaat gebeuren. Toifo aan, aan de linkerkant. Mertens ingespeeld. Mertens tegen twee tegenstanders. Dan maar de bal voorgeven. Geen actie maken, weggekopt door Marcos Antonio. En dan denk je dat Rapid er weer uit gaat komen. Dat gaat niet gebeuren. Pieters mag niet. ...ingooi nemen omdat Roman de bal als laatste raakt. En uh, doet die ingooi trouwens snel, zo voert PSV langzaamaan wel het tempo wat op. Dat is ook nodig als je zoveel die bal voetballend in de buurt van de goal van de tegenstander wil komen. Dan zul je een iets hoger tempo moeten hanteren. Pieters is doorgelopen dan de kans voor de goal voor PSV. Maar daar is het inglijden van Matafs net te laat... En werkt rapid achterin die bal goed weg via Burka. En kan rapid er nu uitkomen. Op de manier zoals de naam het mag vermoeden. Ik dacht even op de counter, maar er ligt er weer over de zeil. Dus kan PSV komen? Ja, het heel snel gaat het allemaal nog niet. En het gaat in ieder geval vrij onzorgvuldig allemaal. PSV heeft de bal in ieder geval op deze manier vrij makkelijk weer terug. Zo blijft het spelbeeld wel onveranderd. Namelijk PSV aan de bal. De tegenstander wacht op counters. Via Roman, Pansu en Deas. Want dat zijn dan de mensen voorin die het moeten gaan doen. Komt dat moment wel een keer. Zeker als PSV via Bouma hier de bal zomaar verspeelt. Maar het loopt goed af. Omdat die bal vervolgens vijf meter verderop. In een kluts raakt tussen Marcelo en zijn tegenstander. Dat leek me Pansu. En die kluts zorgde ervoor dat die bal vervolgens met hoge snelheid net de goede kant op stuit. Het namelijk in de handen van Isaacson. Maar dat zijn dure foutjes. Bouw maar als dat zomaar afloopt op de verkeerde manier. En dat had maar zo gekund. Nu Toijfonen met wat ruimte. Mertus ingespeeld. Die heeft ook wat ruimte. Doorlopen daar. En dan Matas proberen in te spelen. Dat lukt uiteindelijk niet. Maar PSV houdt wel balbezit. Mano van aan de rechterkant. Paas geven. Goeie paas ook. En Matas die dan in één keer die bal in de verre hoek wil leggen. Raakt de bal net niet lekker. Schiet hem zo een metertje of vier naast. Of raakt hem eigenlijk aan zodat hij een metertje of vier naast gaat. Maar het is wel al de tweede keer dat hij daar in stelling wordt gebracht... De eerste keer kwam hij er net niet aan. En nu raakt hij hem net niet lekker. Dat is al ietsje beter dan de eerste poging. Hij krijgt hem boven op zijn schoen. Daar rolt de bal eigenlijk overheen. Maar wel goed tussen die verdedigers vandaan gekomen die deze keer niet echt in de gaten hadden dat daar ineens Matafs liep. Nee, ik denk wel dat een spits, en dat zie je bij uh, meer spitsen natuurlijk, dat dit zijn van die typische spitsenmomenten, dat je dan wel de bal goed moet raken. Daar zoekt Matafs dan blijkbaar toch nog een beetje naar, want om nou te zeggen het gaat bij PSV slecht, nee, want hij heeft er toch al wel hier en daar eentje ingelegd. Maar om nou te zeggen, goh, wat gaat het allemaal makkelijk en meteen goed, nee ook niet. Dit zijn wel, Ik vind dit wel spitsenmomenten waar hij eigenlijk meer vanuit, uh, vanuit moet maken, dat doet hij niet. PSV de bal, eventjes op het middenveld, Strookman moet aan de bak, krijgt steun van Pieters. Meteen de diepe bal van Pieters, dat is goed naar Mertens, die nu in volle galop vanaf de linkerkant komt. Mertens draait het strafgebied binnen, heeft oog voor Schutters. Wijnaldum zou dat dan moeten zijn, Wijnaldum schiet op de vuist van de keeper van dichtbij Lenzel. Oh, oh, oh. Wat een kans, hij staat op 10 meter van de goal, krijgt de rebound van de keeper voor zijn voeten en hoeft hem echt alleen maar in het lege doel te schieten. Maar hij schiet hem over. Ja, ook niet lekker geraakt. Dat is heel vervelend. Want je moet dat even snel doen. Die bal die stuit ook nog wat op. Hij krijgt eigenlijk net te weinig tijd. Hij raakt hem een beetje op de punt van zijn schoen. Waardoor hij over de goal heen gaat. Tweede mogelijkheid in hele korte tijd voor PSV. Nou, dit is een beetje waar we wel de hele tijd op hebben zitten wachten. In de eerste, nou ja, kleine half uur dat we onderweg zijn. Nu dan een paar mogelijkheden voor PSV op rij. En de overtreding vervolgens gemaakt door Bauma. En Bauma, die de vrijheid daar moet weggeven. En dat zou dan weer een mogelijkheid uh, voor uh, de Roemenen moeten zijn. Maar we gaan eerst even uh, 26 minuten 0-0 bij Rapid tegen PSV verlopen. Ja, want we gaan even contact zoeken met uh, Roy Berens... ...speler van AZ 1-1 tegen Garkiv. Goedenavond, Roy. Goedenavond. Je eerste reactie op de 1-1? Ja, we zijn, uh, we zijn tevreden. Een mooie uitslag voor ons. Dus uh, ja, we hebben niet te klagen. Nee, waarom ben je tevreden?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 En wij liepen te veel achteruit en uh, daardoor werd de druk steeds groter en we, kwamen, we kwamen de voetbal niet meer onderuit, wat normaal onze sterke kracht is. En uh, dat lukte niet meer. Uh, ja. Als je kijkt naar de eerste helft, dan uh, deden we het heel aardig, dan uh, domineerden we ook. En, uh, ja, ik de e ik dus, moet je even onderbreken. Ja, het blijft ja, langs de, de lijnen. Sorry Roy, het blijft langs okay. de lijn. We moeten even naar... Uh... De collega's bij PSV, Bas en Frank. Ja, slecht nieuws voor PSV. Want Rapid komt op 1-0 na 28 minuten. Er komt een bal voor de goal uit een hoekschop. Die wordt eigenlijk niet goed verwerkt. En komt dan van dichtbij tegen Alexa aan. Of liever de middenvelder loopt tegen de bal. Dat zal hij ongetwijfeld zo bedoeld hebben. Van heel dichtbij is het intikken geblazen. Isaacson heeft daar geen antwoord meer op. Maar er wordt gewoon niet goed verdedigd. En het begint eigenlijk bij de doorkopbal van Pansu uit die hoekschop. Daar mag de bal eigenlijk al niet op zijn hoofd komen. Hij staat denk ik te vrij, een beetje tussen Toifonen en Marcelo in. En als de bal dan door wordt gekopt en voor de voeten komt van Alexa... is het van heel dichtbij raak 1-0 voor uh, Sterwa Boekarest... via Alexa en PSV op achterstand. Goed, nou Roy Berens van AZ, je met er live bij. PSV ja. 1-0 achter, jullie kwamen 1-0 voor. Nog even terug naar die tweede helft. We beginnen nog even opnieuw, want we moesten je onderbreken. Waarom ging het in de tweede helft uh, minder? Nou goed, de tweede helft kwamen we natuurlijk uh, meer onder, onder druk te staan. En uh, we kwamen er gewoon uh, voetbal niet meer onderuit. En, dat, uh, en uh, waar we de eerste helft gewoon domineerden, zakte de tweede helft te ver terug. Dus dat was, uh, dat was heel vervelend. Ja, vandaar ook uh, de wissel laat in de tweede helft. Uh, door eruit. Was dat een uh, verdedigende wissel? ja, ik weet niet precies uh, hoe, hoe en wat. Maar uh, ja, dat, uh, dat zijn de keuzes van de trainer. Ik kan dat niet... Uh, ik weet niet waarom. Uh, we hadden het natuurlijk hartstikke moeilijk. En, uh, maar de eerste helft maakte natuurlijk wel een prima goal. En, uh, ja. ja. ja. We zijn tevreden, wat ik al zeg. Ja. Uh, weer geen uitzegen. Speelt dat nog een beetje een rol? Al vier jaar lang niet in oh, de Europese van... verband? Oh nee, ja. Ik, uh, ik heb daar niet eens over nagedacht, moet ik zeggen. We, deze, wat ik al zeg. Twee, eerste helft, we gaan eruit van de eerste helft. We ik hartstikke goed. tweede helft minder. Nou goed, uh, daar moeten we weer van leren. Maar uh, we waren er dichtbij. En uh, ja, we staan nog steeds eerst in de pool. Dus uh, ik denk dat we daar vanuit moeten gaan. Ja. En nou uh, uh, weer naar huis. En dan VVV uit, hè, geloof ik, zondag. Ja, uh, ja. Uh, dat klopt. Op naar de dus, volgende. Uh, ja, op naar de volgende wedstrijd. En, uh, die moeten we ook gewoon winnen. En uh, dan hebben we een mooie week uh, tegemoet. Zo is het. Dankjewel. Roy Berends. Oké, okay, alsjeblieft. Doei. Van Azzet, dag. Die speelde dus 1-1 uh, tegen Garki. Weg Is die al op weg naar Nederland? Terug naar uh, Rapid Boekarest tegen PSV. 1-0, beetje kater, Bas en Frank. Ja, nou gebeurt er hier de komende 20 minuten weer niks, hè? Bedankt. Ja, daar zit je lekker op te wachten. <laughs> <laughs> dat is vragenprobleem. Nou, misschien Toyvonen nu aardige inspeelpaas. Alleen dan uiteindelijk net niet lens bereikt Maar ja, dat is een beetje het verhaal van PSV in het eerste half uur Net niet. 1-0 voor Rapid door die call van Alexa. Uit de, de hoekschop en na een half uur voetballen PSV wel heel veel balbezit maar, uh, en ook wel kansen gehad. Maar die dan weer niet uh, afgemaakt en uh, Rapid uh, maakt de tweede kans die ze krijgen dan weer wel af. Strootman terug. Naar Marcelo, een van de twee mensen nog van, op de helft van PSV. Gelukkig zijn die ook allebei van PSV. Wilfred Bauma komt daar even nog ondersteunen. Maar die vindt eigenlijk in de diepte helemaal niemand dus. Maar een klein tikje breed naar Strootman. Kiest voor Manolev aan de rechterkant. Die rechterkant is nu verder onbenut. Maar Manolev besluit daar niet in te duiken. En de bal toch maar weer terug te leggen richting Marcelo. En een tikje breed richting Bauma. We staan nu wel allemaal op de Roemeense helft. Ook Pieters die de bal krijgt aan de linkerkant van het veld. Gaat nu even terug naar Bauma. Bauma strootman, 10 meter over die middenlijn. Meegegeven aan Toivonen Die de bal net niet goed genoeg meeneemt om te kunnen schieten. Dan met vallen en opstaan bijna letterlijk nog een man voorbij komt ook. Maar dan is vervolgens de volgende tegenstander die die twee komt te veel. Dan komt er een koude voor de Roemenen. moet Pieters aan de bak. Pieters in uh, duel met Roman. De bal is hij kwijt. Pieters, maar er komt herstel. En is dat herstel voldoende? Nou, in ieder geval om te zorgen. Dat er geen kans komt voor de Romeinen. Sterker nog, ook om te voorkomen dat er zelfs een hoekschop komt na dat pittige duel. Gaat de bal uiteindelijk over de achterlijn en blijkt hier het laatst door Roman te zijn geraakt. En dat betekent dat Isaacson gewoon een doeltrap mag gaan nemen. Het zijn wel de momenten waar PSV dus echt op moet blijven letten. Je hebt de bal, je verspeelt hem gegarandeerd een keer in de opbouw. Of zoals nu na een actietje van Toyvonen. En twee paasjes later dan staan er ineens twee Romeinen vrij voor je keeper. Dat kan dus straks echt nog een keer gaan gebeuren. Het is het risico dat je neemt uh, na die 1-0 achterstand: dat je meer op de helft van de tegenstander gaat spelen. Dan moet je wel even opletten op het moment dat je uh, balverlies leidt. Dan mag je niet de bal nog even als laatste man verkeerd raken. Wat dus Pieters wel uh, half overkwam in ieder geval. Je Inmiddels zijn we weer op de helft van Rapid beland met uh, Manolev en uh, daar Mertens die is overgestoken. En de combinatie aangaat met uh, Wijnaldum, dat mislukt uiteindelijk. En dan is het de uh, fiets die de bal naar voren uh, toeschiet in de richting van uh, Dejats. Dejats verliest het uh, kopduel maar half. Maar er uh, slaagde Willem om een PSV -er de bal als laatste te ra laten raken. Dat was uh, Marcelo. Over de zeilen. Dat betekent dat heel Rapid opschuift en Bozovic daar de ingooi zo zal gaan nemen. Na 22 minuten voetballen en die 1-0 voorsprong voor Rapid in, Bo in Roemenië in Boekarest tegen PSV. We hebben geen matchcentrum zoals we dat in de Champions League hebben op de radio bij deze Europa League. Maar toch even omdat het het vermelde waard is na een half uur. Sporting Lissabon laat ze Roma 1-0 door de goal van Ricky van Volswinkel. Hier dus 1-0. Rapid Boekarest PSV. En balbezit voor Strootman. Die handig de bal meeneemt langs de tegenstander. Dan ziet dat aan de linkerkant beweging is. Beweging met aanspeelbare mensen ook. Er zou er een voorzet moeten komen. Die komt uh, wel. Maar is heel zwak. Is dat Lens? Dat is ja. Lens die even van Stuivertje... Stijvertje had gewisseld met Mertens die aan de rechterkant was opgedogen. Lens wil hem wel indraaien dat strafselgebied in. Nou, dat is goed gelukt indraaien. Maar zo scherp dat daar alleen nog een keeper bij kon. Er was geen PSV in de verste verte te bekennen. Nu de overtraining. van Pancho gemaakt ten opzichte van Marcelo vrije trap PSV. En dus Strootman die daar de bal inspeelt op Pieters. Pieters Toivon. En daar struikelt Duarte. Daar kan, kan Toivon eventueel van profiteren. Maar die kiest voor de weg achteruit richting Pieters. En die gaat dan op zijn beurt naar voren. En dan is Duarte alweer opgestaan. En die blokkeert dan de weg van Pieters. Doet dat op een legale wijze. Neemt over. En uh, dan gaat de bal over de zijlijn. Want dan ligt daar, neem ik aan, een PSV'er of Duarte. een van de twee Scheidsrechter heeft het spel in ieder geval uh, stilgelegd. Vanwege dat duel tussen Pieters of Duarte. En uh, ja, dat moment, daar is dan het, uh, daar even het reageren van Votrel... En uh, terwijl wij kijken ook nog vrolijk naar de blijdschap op de tribunes in uh, Boekarest vanwege die goal die gemaakt is. Daar zijn ze natuurlijk daar ontzettend blij mee. En dan kunnen we tegelijkertijd constateren dat het inderdaad Pieters is die op de grond ligt. En daar uh, ligt te kermen met uh, de hand op zijn enkel. Daar zit hem dus het probleem. Kunnen we nog even kijken wat er dan precies gebeurd is. Roman die hem op de enkels uh, gaat staan. Doet dat heel bewust. Is niet in de buurt van de bal. Dat hoort uh, eigenlijk een kaartje te zijn. dat Misschien, nou ja, als hij natrapt. En daar lijkt het wel een beetje op. Zou het zelfs een rode kunnen zijn. Maar toch minstens een gele. Over ding zijn we het eens. En dat is dat hij niet per ongeluk deed. Ja. En uh, het was een gemene tik tegen de achterkant van Pieters op. Die toch al niet zijn week heeft. De afgelopen dagen een beetje ziekjes geweest. Er was zelfs nog even de vraag of hij wel mee zou kunnen naar Roemenië. Nou, dat blijkt dan allemaal het probleem niet te zijn. Maar nu wel, dat betekent dat ik neem aan dat Tamata, dat is vanaf onze positie niet echt goed te zien. Of liever helemaal niet. Tamata zich warm loopt om eventueel, ja dat is inderdaad het geval, uh, om eventueel in te vallen als Pieters niet verder zou kunnen. 10 minuten nog te gaan in de eerste helft. Rapid PSV is 1-0 door de goal van Alexa. Een minuut of 7 geleden gemaakt uit een door PSV slecht, slecht verwerkte hoekschop. Die werd doorgekopt en op het hoofd kwam van Alexa die van heel dichtbij kon binnenwerken. Pieters langs de kant. PSV met een man minder in het veld. Hij loopt Pieters. Het welbekende golfkarretje met zwaailicht. Dat is leuk om te zien. Dat je in ieder geval zeker weet dat het geen echt golfkarretje is. En dat er zometeen mensen voor roepen. Maar dat het toch echt hier gaat om medisch personeel. Die uh, rijdt er nog wat achteraan alsof ze geen vertrouwen hebben in de wetere van Pieters. Maar wij wel. Ik denk dat hij zometeen wel weer terug wil. Dus dat, uh, ik denk het ook inderdaad. Het uh, was een groepsessie terwijl uh, Pieters uh, behandeld werd. Van PSV'ers uh, bij elkaar staan. Inmiddels heeft iedereen weer keurig zijn positie ingenomen. Benieuwd wat uh, daar allemaal besproken werd. Ongetwijfeld dat de bal wat vlotter rond zal moeten gaan om wat gemakkelijker in de buurt van de Roemeense goal te komen. Marcelo schiet de bal recht omhoog. Pieters, nee dat kan nooit Pieters zijn. Dat is natuurlijk Strootman die daar nu rondloopt. Raakt dan de bal totaal verkeerd. Doet dat nog een keer daarna. Bouwmaar lijkt dan op te ruimen. Doet dat ook maar half. Strootman nog een keertje met een poging. En dan lukt het opnieuw maar half. Grigore pikt dan op. Ook hij struikelt over de bal. Ineens een hele slordige fase aan beide kanten. Maar dan toch met name van PSV. Waarin de controle over de bal ineens helemaal zoek is. Wil Strootman snel een vrije trap nemen richting Toivonen. Lukt in eerste instantie niet, maar in tweede instantie wel. En Mano leeft hem opnieuw met heel veel ruimte voor zijn neus. Maar gaat opnieuw zijn tegenstander niet voorbij. is opvallend passief voor wat betreft het opkomen op dit moment bij PSV. bezit voor Strootman. En uiteindelijk dan voor Pieters die weer teruggekomen is in het elftal. En dan de bal weer breed naar Strootman. Zo heeft PSV in ieder geval met elf tegen elf de bal weer terug. 37 minuten gespeeld. Mertens vanaf de linkerkant dreigt. Nou ja, is dat wel dreigend eigenlijk? Hij loopt drie passen naar binnen en kijkt. Dat is eigenlijk al dreigend als je weet wat hij in Nederland al gepresteerd heeft in dit seizoen. Maar in het buitenland vinden ze het nog niet echt iets om van onder de indruk te zijn. Daar gaat dus niemand aan de kant. Er loopt niemand terug. En dan moet Mertens een andere oplossing kiezen. En dan gaat de bal rustig rond van voet tot voet bij PSV. Maar andermaal heel ver weg van dat doel. Want waar zijn ze nou eigenlijk? 10 meter over de middenlijn. Nu Strootman. Die heeft altijd wel iets in huis waarmee hij naar voren kan. Wijnaldum nu aangespeeld. Die kiest de rechterkant Manolev die Voorzet moet geven. Daar komt Toivonen. En Toivonen moet naar de bal blijven kijken. Dan kan hij er wel echt met het hoofd bij. Maar hij lijkt om zijn as te draaien in de lucht. Waardoor hij volgens mij als de bal voor hem zweeft. Plotseling met zijn rug naar het doel staat in plaats van met de hoofd. En geen idee meer heeft waar hij met die bal naartoe kan. En hem uiteindelijk helemaal mist ook. Maar dit leek me eerlijk gezegd op het eerste oog nog een behoorlijke mogelijkheid. Die dan door Toyfone niet op waarde wordt geschat. Ja, waarom hij dan uiteindelijk met zijn rug ineens uh, naar de goal draait. Op het moment dat hij de bal eigenlijk moet aannemen. En uh, daar donning toe in staat is simpelweg omdat hij in de lucht hangt. En die bal een beetje half hoog is van uh, Mano Lef. En PSV nu mag uh, gooien Pieters. Inmiddels weer een uh, deelnemer in het veld. PSV dus weer terug met 11, Gooit in in de richting van Strootman. Krijgt hem weer terug. En PSV weer massaal op de helft van Rapid Boekarest. Maar wel op achterstand na 38 minuten voetballen. Die 1-0 staat er nog altijd. En uh, Marcelo even onder druk gezet. Uh, bre Oeh, breed naar Manolev. Manolev, daar zit dan bijna Pancho weer tussen. Maar uh, die uh, maakt zijn slijding net naast de bal. Wilfred Bouma speelt Strootman in Strootman. Gaat er natuurlijk wel aan om te kijken of hij een mannetje over kan houden. Dan zitten er twee van uh, Rapid op de grond. En dan besluit Strootman om de bal over de zijlijn heen te schieten. Dat is heel sportief. Maar net op het moment dat je denkt... Hey, hij is twee man voorbij. Gaan ze zitten en is de aanval voorbij. Ja, die, de man die nu geblesseerd ligt is de maker van de goal. Die Alexa, die raakt in duel met Stroopman volgens mij geblesseerd aan zijn voeten. Terwijl er helemaal niet zo heel veel gebeurt. Die heeft of net het verkeerde tikje op de verkeerde plek gekregen. Of die is verkeerd terechtgekomen. Maar die maakt er ogenblikkelijk eigenlijk in zijn val het gebaar van: uh, Dit is niet goed. Daar komt dat golfkarretje weer met dat zwaailicht. En het lijkt de knie te zijn van Alexa. Er wordt een spuitbus uit een tas gehaald. En. Uh, als je daar een aansteker bij houdt, dan voetbalt hij nooit meer. Maar dat doet gelukkig niemand. En zo kan hij in ieder geval op eigen kracht weer in dat karretje komen. Om dan vervolgens langs de kant verder verzorgd te worden. De schade lijkt me eerlijk gezegd toch mee te vallen. En dat dacht ik eerlijk gezegd niet toen ik hem naar de grond zag gaan. En de bewegingen vrij paniekerig zag maken. 39 minuten. Rapid PSV is 1-0. En een goal dus van de man die nu even naar de kant moet voor verdere verzorging. Waardoor Rapid met een man minder in het veld staat. En dat voor PSV een goede gelegenheid zou zijn wellicht. Om eens te kijken of ze wat kunnen doen aan die achterstand die er dan toch inmiddels alweer een poosje staat. Want al dateert uit minuut 28. Het golfkarretje is inmiddels ook alweer van het veld verdwenen. En dat betekent dat we langzaamaan met Rapid met zijn tien. Omdat Alexa nog eventjes op zich zal laten wachten. Dat we weer door kunnen voetballen. En dat gebeurt inmiddels natuurlijk ook Strootman. Kijkt even naar links, maar uh, niet meer dan dat. Verplaats, verplaatsen volgens het spel in de richting van Marcelo. Die op zijn beurt dan toch wel Pieters opzoekt. Breed naar Strootman. Strootman nog altijd op de eigen helft. Nu Pieters in spelen. Weer terug naar Strootman. Daar mag het allemaal nog wel gebeuren van uh, de, de Roemenen. Maar uh, eenmaal op de helft van Rapid... Dan wordt PSV toch uh, redelijk succesvol. Tot nu toe de voeten dwars gezet. Strootman nog een keertje. En uh, het inspelen van Mertens. Mertens is dan onmiddellijk de bal kwijt. Halverwege de helft van uh, Rapid. Er wordt pas slecht teruggewerkt. En is uh, Marcos Antonio net op tijd om te voorkomen dat Mertens zo kan doorlopen. En is uh, het uitverdedigen van Rapid ook nog zorg genoeg om PSV weer heel snel in balbezit te brengen. Alexa is weer teruggeslopen het veld in. 11 tegen 11 weer. Minuut is inmiddels, uh, of de 41 ste minuut is inmiddels gaan lopen. Marcelo. Is ook gaan lopen, maar dan op een andere manier. Die kan de bal bij Manolev kwijt. Manolev bij Die is de hele wedstrijd al aan het lopen. Maar nou niet zo daar waar hij echt voor gevaar zorgt. Staat nu in de middencirkel als een soort, nou ja, zeg maar even Theo Jansen. En daar krijgt hij de bal wel, maar kan ook niet veel meer dan hem terugpassen. Nu Manolev aan de rechterkant. Geen contact met Vonen. Uitbraak van de Romeinen. Na heel slecht verdedigen nu van Manolev. Die de bal eigenlijk gewoon krijgt, maar hem weer van zijn voeten laat springen. Dat wordt op het middenveld door PSV opgelost. Nou ja, wat heet het middenveld? Het was Bauma die met een sliding aan de bal gaat. Zo is dat probleem voorbij. Maar er is zoveel schordigheid achterin bij PSV. Lens nu uh, met een overtreding die hij uh, meekrijgt. Dat zou dan weer een mogelijkheidje. Alexa is de man die de overtreding maakt trouwens. Degene die uh, de doelpunt maakte en geblesseerd raakte uh, vervolgens. Hij maakt de overtreding op Lens. Het moment waarop Lens uh, eindelijk eens een keertje die hoek in wil duiken. Om daarna eens die voorzet te geven. Maar zover mag het allemaal niet komen. Nu moeten de vrije trap gaan komen van Strootman. Een beetje nou wat zal het zijn? Een beetje of twintig van de achterlijn. Rechterkant van het veld. Dus alles wat lang is uh, weer mee naar voren. En tegelijkertijd is de schijf is echt een druk om alle opstootjes uh, uh, weer in de kiem te smoren. Boerka is onder andere de man die daarvoor op zijn donder krijgt vanwege alle duwen en trekken. Maar als hij dat eerst inderdaad allemaal gaat doen, dan zijn we nog wel even bezig. Als hij echt alle duwen en trekken wil gaan voorkomen. Tweemansmuurtje voor de neus van Strootman. Dat zal hem ongetwijfeld niet hinderen om die bal uh, voor te brengen. De vraag is of dat dan weliswaar fatsoenlijk gebeurt. Er ligt in de tweede paal en dan gaat hij erin. Bij de tweede paal is het Mertens. Mertens? Bauma. Nee, het is Bauma die daar staat inderdaad zelfde soort kapsel kan er ook niks aan doen. Bij de tweede paal is het Bauma die daar helemaal vrij de bal zo binnen kan schieten. En dan staat PSV keurig op 1-1. Want 1-0 achter is niet leuk. Maar 1-1 in een uitwedstrijd Dat is natuurlijk keurig. Dankzij die goed genomen vrije trap. En dan staat uh, Rapid toch massaal even niet op te letten. Sluipt Bouwma achter zijn tegenstander vandaan. En dat doet hij heel goed. Gewoon simpele intikker van dichtbij. Maar die horen er ook bij. Goed gelopen. Ja, hij doet dat wel vaak op die manier. Ook in de competitie. Van die, van die ballen bij de tweede paal. Dat. Uh... Komt ook nu eigenlijk wel weer goed van pas nadat uh, zijn ploeggenoot Matafs eigenlijk een beetje onder de bal doorkopt. En dan kan hij bij de tweede paal dichtbij binnen tikken. dan krijgt in de chaos die eigenlijk volgt Alexa te maken van de Roemeense goal nog een gele kaart. Dat moet al zijn geweest omdat hij aanmerkingen heeft op de leiding. Daar houden Portugese, of, uh, sorry Franse scheidsrechters meestal niet van. Freddy Fortrel en uh, dat betekent dat we de eerste gele kaart van deze wedstrijd ook hebben gezien. 1-1 de gelijkmaker van Bouma, dat is belangrijker. En PSV zal met uh, deze tussenstand wat vrolijker de kleedkamer binnenlopen. En dat gaan ze normaal gesproken over twee minuten doen. 1-1 dus, opgeschreven Bouma. Ja. Twee minuten voor de pauze. Dan zeggen ze altijd, dat hoor je dan te zeggen. Dat is een goed moment. Ik heb nog nooit een slecht moment voor een doelpunt meegemaakt. Maar goed, lekker zo voor de pauze eventjes de boel weer rechtzetten wat er is misgegaan. Ook al zijn dat maar een paar dingetjes in het veld in de verdedigend opzicht die mis zijn gegaan. Ze waren wel belangrijk. Nu is het Dejats die probeert opnieuw aan te vallen. Maar de bal wordt naar voren toe gerost werkelijk in de richting van de voorroeder van PSV. Dat zou ik willen zeggen. Maar uh, het is uh, Matas die helemaal alleen in de middencirkel staat. En niet, in de verste verte, niet in de buurt van de goal. Nu opnieuw de bal naar voren toe gewerkt. En dan is het uh, Roman die daar aan de rechterkant uh, ervan doorgaat. Achterlijntje halen. Goed de bal bij de eerste paal neerleggen. Panchoe. En dan is het Bouwma die heel lang wacht. De bal onder zich heeft. En dan denkt welke kans zal ik nou opschieten? Uiteindelijk kiest hij voor de hoekvlag. Dat is een prima oplossing. Als die bal uiteindelijk in tweede instantie in derde instantie wordt weggewerkt. In derde instantie dat lukt het daadwerkelijk ook. En dan komt Wijnaldum even de defensie een handje helpen. In samenwerking met Maandelef kan PSV er weer uit. PSV kan wel beter voetballen dan de Roemeen. Die heeft makkelijker voetbal in huis. Dat is wel te zien geweest. PSV heeft dus ook veel van de bal gehad. Maar de Roemeense counters blijven linken. En als PSV zo draalt, zoals Bauma zo even. dan komen de problemen vroeg of laat nog wel vanzelf. Nu moet PSV wel uitkijken. Omdat eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd de Roemenen wat druk zetten. Nu met veel mensen op de eind over helft komen. PSV blijft cool. Via Bauma en Pieters blijft de bal rustig even achterin hangen. En dan besluiten de Romeinen eieren voor een geld te kiezen. En toch maar weer rustig wat in te zakken op de eigen helft. En kan PSV openen naar de rechterkant. Manolef, bal over de middenlijn heen naar Wijnaldum. Wijnaldum Strootman. Strootman wacht heel lang met Pasen. En krijgt omdat hij zo lang wacht een schop van Pansjoe. Pansjoe steekt zijn hand op ter verontschuldiging. Toifonen komt nog even buurten. Om hem duidelijk te maken dat dat toch niet de bedoeling kan zijn. En Pansjoe krijgt een gele kaart. Hij is gewoon veel te laat. Strootman vind ik nogmaals wacht wel heel lang. Met het doorpazen van die bal, daar had hij zichzelf wat beter moeten beschermen. Maar deze overtreding van Pantu mocht er zijn. Ja, het bre tikje breed van Wijnaldum was ook niet erg overtuigend. Het had ook niet echt de juiste snelheid. Dat maakt het voor Strootman ook een stuk Hoe dan ook uh, Panchu uh, krijgt de gele kaart voor die overtreding op Strootman. Vrije trap inmiddels genomen. Marcelo breed naar uh, Bouma. De doelpuntenmaker voor uh, PSV. We zitten inmiddels in de blessure tijd van de eerste helft. Eén minuut extra tijd krijgen we erbij. Daar zitten er al 30 seconden van op. Strootman, uh, Bauma en Marcelo zullen ongetwijfeld beslissen om die eerste helft gewoon rustig uit te spelen. Ik hoop dat Manuel heeft dat ook begrepen heeft. Wijnaldum. Met de man in zijn rug aangespeeld. Rustig terug naar Manolev. Dat zijn de betere beslissingen. Nu ineens uh, is dat natuurlijk wel gewoon goed. Die eerste helft met die 1-1. Rustig over de streep trekken. En dan na de rust weer gewoon uh, doorvoetballen. Strootman breed naar Pieters. En de Roemenen vinden het eigenlijk ook allemaal wel prima. Die ene minuut extra tijd zit erop. Dat heeft Votrel ook gezien. En dus fluit hij af. En uh, voor wat betreft de stand in ieder geval heeft PSV het prima gedaan. Ze hebben veel balbezit gehad. een Beetje weinig kans gecreëerd. Maar ja, ja, uiteindelijk die vrije trap. Zo'n stilstaatmoment. Daar moet je het dan van hebben. Bouwma prima de 1-1 gemaakt. Nadat Alexa na 28 minuten al de 1-0 op het scorebord had gezet. Bouwma dus vlak voor de rust. 1-1 in Roemenië. Goed, daar rust. We gaan... Uh... De komende minuten tot aan het bulletin van 10 uur. Nog even terugblikken op Twente tegen Krakau. Het werd 4-1 voor Twente. Mooie thuisoverwinning natuurlijk. Twente kan nog wel met 1-0 achter door een doelpunt van Bitton. Vervolgens Luc de Jong 1-1. Janko twee keer. 2-1 en 3-1 dus. En Willem Jansen maakte de 4 vol. Robert Maaskant terug op Nederlandse bodem. De trainer van Krakau was natuurlijk een domper voor hem. Ook al kwam hij met 1-0 voor. Hij staat bij collega Andy Houtkamp. Tegenvalletje. Ja.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 En daarom vond ik het al jammer dat we hier niet compleet naartoe toe konden komen. Nou verlies je twee keer in de Europa League. Hoe werkt dat in Polen? Wordt er dan meteen aan je poten gezaagd of kun jij gewoon nog rustig terugkomen? Ik neem aan dat er aan mijn poten gezaagd wordt. Nou nee, ja. ja, Polen heeft een andere cultuur. En uh, ik geloof dat er inmiddels uh, al acht trainers ontslagen zijn na zeven speelrondes. Uh, dat is bij onze club uh, niet zo. Uh, in ieder geval daar heb ik nooit wat van gemerkt. Uh... Maar goed, je weet het in, het voetbal, in de weet je het nooit natuurlijk. Uh, twee nederlagen in Europa. Uh, de uitwedstrijd vind ik anders dan de thuiswedstrijd. De thuiswedstrijd was een enorme teleurstelling. En daar hadden we ook gewoon moeten winnen. Dus daar, waren we ook, daar zijn we ook de betere ploeg geweest. Uh, nu hebben we zondag weer een topper. Maar je gaat wel met een gerust hart terug? Ik ga uh, absoluut met een gerust. Het is een prachtige stad, een prachtige voetbalclub. Geweldig stadion. En uh, ik heb het uitstekend naar mijn zin daar. Ja, maar wel verloren met 4-1 van Twente. Robert Maaskant was dat. Even alle zaken van uh, de groepen die momenteel spelen op een rijtje: in uh, groep A, Kazan tegen Saroniki. Nou, Die wedstrijd is dus, dus uh, vanmiddag al gespeeld. Die is uh, afgelopen 2-2. Tottenham Hotspur tegen Shamrock Rovers staat nog 0-0 met rust. In groep B standaard tegen Kopenhagen, ook daar 0-0. En Poltava, Oekraïne, tegen uh, Hannover 96, 0-2 daar voor de Duitsers dus. In groep C, dat is de groep van PSV, 1-1 bij uh, Rust, voor, uh, wat betreft PSV. je Warschau tegen Hapoval Tel Aviv, daar staat het 0-1. Dan Sporting tegen Lazio Roma. Sporting daar scoorde Ricky van Wolfswinkel Stijn Schaars in de basis. Sporting staat bij Rust met 2-1 voor. En Farsloeby tegen Zurich in diezelfde groep 0-1 na 45 minuten. In groep E Stoke City tegen Besiktas 1-1 en Maccabi Tel Aviv tegen Dynamo Kiev ook 1-1 en dan in groep F slot Atletiek de Bilbao tegen Paris Saint-Germain 2-0 en Red Bull Salzburg tegen Bratislava daar staat het 0-0 bent u helemaal bij wat de tussenstanden betreft. Overigens heeft de Servische voetbalbond de supporters opgeroepen zich netjes te gedragen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Italië volgende week. De vorige Interland tegen Italië liep volledig uit de hand. Na zes minuten werd de wedstrijd toen al gestaakt. Servië kreeg toen als straf een reglementaire 3-0 nederlaag aan de broek en moest een thuiswedstrijd in een leeg stadion in Noord-Ierland spelen. En de Russische club Anzi Makachikala heeft de trainer Gadjev ontslagen. Ondanks de miljoeneninvestering heeft hij de ploeg niet aan het voetballen gekregen. Anzi staat zevende in de Russische competitie. En contracteerde de afgelopen maanden onder andere Zuzak. ETO. Eto'o, die andere aankoop Roberto Carlos, neemt voorlopig de taak aan waar. Hij is dus spelercoach daar. Goed, dat was het voor nu. Zometeen weer door met PSV naar 10. Op één. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur. De Eredivisie. Utrecht RKC. Hij Blijft een beetje hangen. Die schiet een drie. Vitesse Heerenveen. Paniek, paniek, paniek. Schiet met rest. Schiet langs, naast. En Roda Steen hard door het midden. NOS Langs de Lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Om zaterdag 1 oktober naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. Dit is Radio 1.